5 uur. De Radio 1 Sportschool. Lucana Carrasso en Tom van Heck. Goedemiddag. De NBO-raad maakt zich zorgen om Amarantis. Er ligt namelijk een plan om de scholengemeenschap op te splitsen in vijf delen. We bespreken die zorgen met de interimvoorzitter van Amarantis. Ook nog kandidaat lijsttrekker bij het CDA, Marcel Winters. Geweest. Ja, en ja, Tom van, van Heck. Ja. Tom van had altijd razend druk vanmiddag. Hij wordt inmiddels steeds meer een hulpverlener voor alle. Klachten en problemen van luisteraars. Wel 30 telefoontjes handelde hij af voor de klaaglijn. Het resultaat tegen half zes. Niet alle 30 hoor, wees gerust. Je kunt blijven luisteren. En we tennissen ze gewoon door op Wimbledon. Eerst krijgt u het NOS-nieuws van Mark Visser. Het kabinet is niet van plan excuses aan te bieden aan de slachtoffers van Q-koorts. Zoals de nationale ombudsman had gevraagd. Ombudsman Meijer zei vorige week dat de burgers centraal hadden moeten staan bij de bestrijding van de epidemie en dat dat in de praktijk niet gebeurde. Staatssecretaris Bleker zei vandaag dat excuus iets is voor een persoonlijke relatie. Volgens hem kan de overheid beter laten zien dat ze de burger respecteert door daden te stellen. Op de snelwegen bij Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... verdwijnen volgende week definitief de 80-kilometer-zones. Maximumsnelheid gaat omhoog naar 100 km per uur. Dat schrijft minister Schulz van Hagen aan de Tweede Kamer. Het gaat om de A12 bij Den Haag, de A10 West bij Amsterdam... en de A13 bij Rotterdam. De betrokken gemeenten verzetten zich tegen de plannen... maar volgens de minister zijn de extra luchtvervuiling... en geluidsoverlast te verwaarlozen. En daarom kan de verhoging gewoon worden ingevoerd, schrijft Schultz. Het aantal leden dat naar het verkiezingscongres van GroenLinks wil is zo groot dat niet iedereen kan worden toegelaten. Tot nu toe hebben zo'n 2200 leden gezegd dat ze erbij willen zijn, maar 300 van hen zijn op een wachtlijst gezegd. Het congres wordt zaterdag gehouden in Utrecht, er zijn honderden wijzigingsvoorstellen ingediend op het verkiezingsprogramma en er zijn ook mensen die veranderingen willen aanbrengen op de kandidatenlijst. In de congreskrant erkent het partijbestuur dat het fouten heeft gemaakt... in de strijd om het lijsttrekkerschap tussen Jolande Sap en Tovik Dibi. Zo schrijft het bestuur dat de overwegingen... en het besluit om van de regels af te wijken... sneller en duidelijker gecommuniceerd hadden moeten worden. Na de verkiezingen komen er voorstellen om de procedures te verbeteren. De Tweede Kamer wil dat er onmiddellijk een eind komt... aan het experiment met vrije tandartstarieven. PVV-Kamerlid Agema sluit zich aan bij PvdA, SP en GroenLinks...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 Het was daarom terecht dat de agenten de man met enkele gerichte trappen tegen de grond werkten. De man deed aangifte tegen de agenten, maar die is door het OM geseponeerd. De PVV in de Eerste Kamer zal toch geen negen uur spreektijd gebruiken... bij de goedkeuring van het Europees Noodfonds. De meerderheid in de Senaat heeft een verzoek van de PVV afgewezen om zo lang te mogen spreken. Na een lange discussie ging PVV-fractievoorzitter De Graaf uiteindelijk toch akkoord met een kortere spreektijd. De PVV voert nu een uur het woord. Hij deed dat nadat de SP een beroep op de redelijkheid van de PVV had gedaan. De SP is zelf tegen Nederlandse deelname aan het noodfonds. De meerderheid in de Eerste Kamer is voor. De gemeente Amstelveen vernoemt een brug naar de in 2007 overleden Major Boshart van het leger des Hels. De brug ligt in het Broerse Park, vlakbij een voormalige kweekschool van het leger des Hels... waar Major Boshart in 1932 een tijdje heeft gezeten... Het leger des Hels is blij met de vernoeming, zegt de gemeente Amstelveen. We kiezen voor een brug omdat dat toch een bijzondere uh, betekenis heeft. Een brug uh, staat voor verbinding. En als iets uh, mooi typeert wat majoor Boshart in het verleden is geweest... dan is het wel een verbinding tussen uh, verschillende groepen in, uh, in de samenleving. Het leger probeert al langer om een straat in Amsterdam... naar de majoor te laten vernoemen, maar tot nu toe zonder succes. Major Boshart overleed in 2007. Krijgt u nog het weer? Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen overdag eerst bewolkt en valt er af en toe regen. In de middag een kleine kans op zon. Het wordt 18 graden op de wadden tot 23 in het zuiden van het land anwb Verkeersinformatie. Met 100 kilometer file is het een vrij normale avondspits. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Pardon, op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Twee kilometer bij kloppen Aaslo na een ongeluk. De linker reis ook is daar dicht. Richting Amsterdam op de A1 twee ongelukken. Al eerst bij kloppen Diemen, daar staat twee kilometer. Daar is ook de rechter reis ook dicht. En verderop is het misgegaan bij Kloop het Watergasmeer. Daar staat twee kilometer. Bij het ongeluk zijn vijf auto's betrokken. En er zijn twee reisjes. De dicht. Op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Knoop het Oude Rijn en Knoop het Vijf kilometer na een ongeluk, daar zijn inmiddels alle rijstokken weer vrij. Er zijn problemen bij de spoorwegen, want door een beschadigde bovenleiding... rijden er tussen Delft en Rijswijk geen treinen. En de extra reistijd is daardoor meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer Zomervoordel bij weekamp.nl.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 Partner ondernemend Nederland. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zeven minuten over vijf. Een kwart van de veehouders te veel antibiotica. Dat zegt de autoriteit Diergeneesmiddelen. Morgen verschijnt hier een rapport over. We praten er straks over verder. En modern als wij zijn op deze zender... zeggen wij natuurlijk ook Twitter mee. Hashtag R1 sportzomer Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Eerst gaan we naar de Europese Commissie, de Eurogroep en de Europese Centrale Bank. Die hebben gezamenlijk hun visie voor de Monetaire Unie bekendgemaakt. Het document is naar buiten gebracht door de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy. Correspondent Chris Ossendorf in Brussel. Goedemiddag Chris. Goedemiddag. Ja, het, het document heet Naar een echte economische en monetaire unie. Uh, een, een echte, wat is dat? Hoe ziet hij dat voor zich? Dat ja, zit al een beetje in de titel, hè? een echte. Dat betekent dat er geen fatsoenlijke economische monetaire unie is in Europa. We hebben wel een munt, maar geen echte, geen goede. Een munt namelijk die niet wordt gesteund door een verstandig begrotingsbeleid. En dat wil Van Rompuy veranderen. Hij heeft ervoor een stuk geschreven in opdracht van de regeringsleiders. In opdracht van Rutte en Merkel en Hollande dus. Dat stuk is voor de top van aanstaande donderdag en een mooi discussiestuk. Ja, en, en uh, wat, wat staat daarin? Dat we met z'n allen dezelfde belasting moeten gaan betalen, dat soort dingen? Nee, dat niet. Maak je geen zorgen. Maar wel een grote verbouwing van Europa. Dat gaat in essentie over een gezamenlijk begrotingsbeleid. Landen moeten verplicht een te hoge schuld afbouwen. En als je nieuwe schuld wil maken, die hoger is dan de toegestaande 60%, dan mag dat alleen in overleg met andere regeringsleiders en in overleg met Europa... En een ander belangrijk onderdeel is een, is een bankenunie. Zorgen dat banken overal in Europa stevig zijn... dat er goed toezicht komt op die banken... en dat als je spaargeld op de bank zet, waar dat dan ook is... of het in Madrid of in Berlijn is... dat dat gegarandeerd is en wel Europees gegarandeerd... zodat mensen weer met een gerust hart... hun geld op de bank durven te zetten in Europa. En als je dan even terugkomt bij die begrotingen... stel dat Nederland ietsje minder wil bezuinigen... om de economie wat te stimuleren... dan moeten we dus eerst aan Spanje, Frankrijk, Engeland, Duitsland gaan vragen... Of naar nou, Engeland misschien niet, maar die andere landen. Bent u het hiermee eens, mogen we dit doen? Ja, dat gaat dan over soevereiniteit. Hè? Dat, dan, dan luistert het allemaal heel nauw. Het, het, het wordt inderdaad wel zo dat onverantwoord beleid, in de ogen althans van Van Rompuy en Barroso, de leiders van de com commissie en van de Raad in Europa, uh, dat die zeggen uh, de, de schuld boven de 60%, als je daar nieuwe schulden wil maken, dan mag dat alleen in overleg met andere landen. Dus voor een gedeelte van je begroting geef je de bevoegdheid uit handen aan een Europese autoriteit. Op de lange duur zou dat zelfs een soort Europees ministerie van Financiën. En, en zie jij het gebeuren dat de lidstaten hiermee in gaan stemmen? Vrijdag, donderdag, dan wel en na de zomer? Ah nee, zo snel gaat dat zeker niet. Maar goed, dat staat ook op pagina 1 van dit stuk. Dit is een stuk voor de komende tien jaar. Dus ook degene die dit stuk hebben geschreven weten dat als je de Europese Unie wil gaan verbouwen, dat je daar tien jaar mee bezig bent. En dat als je ook een klein beetje soevereiniteit uit de hoofdsteden van Europa naar Brussel wil brengen, dat je daar heel veel discussie voor nodig hebt. Dus dit is een soort discussiestuk waar ze tien jaar over gaan praten, zo. mocht het zo zijn. Dat de markten ons daar zoveel tijd voor geven, want er zijn natuurlijk zeggen. ook problemen in Spanje en Italië die voor korte termijn oplossingen uh, ander beleid nodig maken. Goed, nou, het ligt in ieder geval op tafel. Donderdag en vrijdag uh, gaan ze erover praten. Chris, dankjewel. Chris Ossendoor vanuit Brussel dan gaan we door naar een uh, heel iets anders. Een kwart van de veehouders wordt op de vingers getikt... door de Autoriteit Diergeneesmiddelen. Ze moeten snel het gebruik van antibiotica bij hun dieren verminderen. Want deze veehouders gebruiken veel meer antibiotica dan hun collega's. De Autoriteit Diergeneesmiddelen publiceert daar morgen een rapport over. We gaan over praten met onze redacteur Gezondheidszorg, Rinke van der Brink. Eh, Rinke, gaat het om een speciaal soort boeren... of komen ze uit alle hoeken en gaten? Nou, het eh, onderzoek gaat over alle boeren in Nederland... Alleen de rundveehouders die komen er niet in voor... omdat die hun uh, cijfers nog niet op orde hebben. Die zijn pas dit jaar dat uh, goed gaan verzamelen. Maar in dit rapport gaat het dan over kalverhouders... Uh, kippenhouders en varkensboeren. Uh, en, en nog even, waarom wordt er eigenlijk zo, worden er zoveel antibiotica gebruikt... in die verschillende hoeken? Nou, Er zijn uh, twee redenen voor. Vroeger werden antibiotica gegeven om dat beesten er snel op groeien... Uh, dat mag niet meer sinds 2006. En uh, toen dat dus ophield, is het uh, medische gebruik van antibiotica de pan uitgerezen. Plotseling kregen die dieren allemaal antibiotica op medische gronden. Dus of omdat ze ziek waren of om te zorgen dat ze niet ziek zouden worden. En uh, ja, je kunt vermoeden dat nog steeds de, de groeibevorderende rol van die antibiotica daar een belangrijke uh, reden voor is. En dat overmatig gebruik dat heeft op langere termijn een hoop gevaren in zich voor mensen en dieren? Zeker, want uh, die dieren via hun mest bijvoorbeeld scheiden die uh, antibiotica uit die in het uh, milieu komt. Uh, op hun vlees zitten bacteriën die resistent zijn voor antibiotica. Die komen zo in die voedselketen terecht. En trouwens ook via die mest die op het land wordt uitgereden en weer wordt gebruikt. Dus dat komt bij mensen terecht. Mensen lopen dan soms anti of, uh, multiresistente ja. bacteriën op. En als je dan een infectie krijgt, dan wordt die heel moeilijk of soms helemaal niet meer te behandelen in een ziekenhuis. Nou, uh, zeggen we een kwart van de veehouders wordt op de vingers getip, getikt. Is dat een, een waarschuwing? Blijft het daarbij? Of komt er een vervolg? Wat gaat er gebeuren? Nee, het is veel meer dan op de vingers tikken. Die, die kwart uh, grootgebruikers van antibiotica... dat zijn de boeren het kwart wat veel meer dan het gemiddelde gebruikt... die moeten daar onmiddellijk iets aan gaan veranderen. Die moeten hun uh, verbruik terugdringen. En als ze dat niet doen, dan komen daar ook sancties... Uh, voor. En uh, is dit iets wat door de hele sector in die zin ook wel een beetje omarmd wordt? Want in die sector zijn natuurlijk ook een aantal mensen die al, al heel lang die antibiotica veel minder gebruiken. Zijn die er blij mee, zeg maar? ja dus, dus die, die diergeneesmiddelenautoriteit die is nauw verbonden met de diverse uh, diersectoren die zitten in adviesraden daarbij die zijn ook betrokken bij het aanleveren van de cijfers die worden in de kalversector worden de cijfers over de kalveren bijgehouden enzovoort en um, die boeren die nu te veel gebruiken die worden bij de sector aangemeld die gaat erop af om verbeterplannen op te stellen en die ook meteen te gaan uitvoeren met die boeren en als ze dat niet willen dan komen er andere maatregelen om de hoek Bijvoorbeeld dat je melk niet meer wordt opgehaald. En in het uiterste geval dat je wordt gemeld bij de voedsel- en warenautoriteit zodat er een gerechtelijke procedure kan volgen. Dat is helemaal helder. Ik ga je danken voor je toelichting. Rinke van der Brink, onze redacteur Gezondheidszorg. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds... de Radio 1 Sportzomer van 2012. Simone, Simone, je ziet me nooit in staan. Zeg het Simona. Ziet me nou dit staan? Simone, Simone. Ja, ik zou alles doen voor de gemeente zoen van mijn Simone. de kick Welchen nou annuul die is, is afgelopen? Genoeg, ja, we draaien hem genoeg om te weten wanneer die is afgelopen. Maar het lukt nog steeds niet de kick met Simone de MBO-raad maakt zich zorgen over het plan om de grote onderwijsorganisatie Amarantis op te splitsen in vijf delen. De raad heeft een brief met die zorgen gestuurd aan de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld. Interim-voorzitter van Amarantis is Marcel Wintels. Winters, hij is hier te gast. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want het is uw plan hè, om Amarantis op te splitsen in vijf delen. Misschien is het goed om nog even uit te leggen waarom u dat wel een goed idee vindt. Uh, even dan bij het begin te beginnen. februari gevraagd door de minister... Amarante stond aan de financiële afgrond, dreigde failliet te gaan. Een hele grote instelling in Amsterdam, Almere, Amersfoort, Utrecht. Um, en de vraag was toen, hoe krijgen we uh, het tegengekeerd? En wat je zag, dit was een fusieproduct waar eigenlijk vervreemding had plaatsgevonden. En um, niemand zich meer eigenaar voelde. Wat we toen hebben gezegd is, we hebben een paar problemen. Een groot financieel probleem. Een gevoel van uh, uh, eigenaarschap wat gemist werd. Een schaalprobleem, gewoon te grootschalig. En we hadden een grote mate van overformatie. Te veel overhead, te veel ondersteunende uh, medewerkers. En dat moesten we aanpakken. Vertrouwen terugwinnen van de banken. En proberen faillissement te voorkomen. Dat ja. is de eerste fase geweest. Ja, opsplitsen in, in vijf uh, delen dus. Nu zegt de MBO-raad... De grootschaligheid hoeft niet altijd een probleem te zijn. Kijk naar andere onderwijsinstellingen waar dat wel goed gaat. Maak zich zorgen ook over de kwaliteit, of er voldoende studenten komen... of er geen concurrentie is. Wat vindt u van, van die bezwaren? Kijk, zorgen, we komen van heel ver. Zorgen heb ik zelf ook nog heel veel. Uh, maar gelukkig al veel minder dan vijf maanden geleden. Want toen dreigde het fout te gaan. Twee maanden geleden is het reddingsplan. Een onderdeel van het reddingsplan is opsplitsen... door alle belangrijke stakeholders als een goed plan gezien. Nauw overleg met de minister uh, tot stand gekomen... Uh, we zijn eigenlijk op dat spoor verder gegaan. Reorganisatie 250 FTE minder. Daar zijn we bijna mee klaar. Dat is een gigantische operatie. En, en zijn er voldoende studenten voor al die afzonderlijke instellingen... om een goed, goed jaar te gaan draaien? Uh, uh, alle uh, laten we zeggen doorrekeningen die we nu voor de komende jaren gemaakt hebben... Die zijn gebaseerd op het huidige aantal uh, leerlingen. En wat je natuurlijk altijd ziet is... Amarantus heeft de afgelopen maanden veel publiciteit gehad. Het is natuurlijk uh, nadelig. Dat de inschrijving zat... terugloopt. Ja, dat, maar zeker. Dat zeker. Maar dat was natuurlijk al een aantal jaren uh, diende zich het probleem aan. Uh, het reddingsplan is breed geaccepteerd. Vertrouwen van de banken hebben we terug. Dat is heel essentieel. Die kijken zeer kritisch naar dit soort plannen. Maar als die studenten niet komen, nee, die niet studenten, dus de, Wat ik wilde zeggen is dat de plannen die we nu hebben... zijn gebaseerd op de huidige aantal inschrijvingen. Daarin is verdisconteerd dat het inderdaad... natuurlijk afgelopen jaar wat is teruggevallen. En wat wij uh, als aanname hebben... is dat wij in staat zijn op dit niveau de komende jaren door te gaan. Zegt u daarmee ook... Uh, er was een gevaar van letterlijk omvallen, ja. zeg maar. Is, is dat geweken? Ja. We hebben, uh, essentieel was toen dat we met de belangrijkste uh, betrokkenen... en de Rabobank als grote financier was natuurlijk een hele belangrijke... wat voor ons essentieel was dat we plannen hadden... en meer dan plannen dat we een regionalisatie gingen doorvoeren die tot uh, effect zou hebben dat de loonkosten fors omlaag gingen. En... Dat er meer geld zou zijn voor docenten... en het niet op zou gaan in uh, nou, overheid, ondersteuning, et cetera. Daar zijn we, wat ik zeg, hebben we een plan voor gemaakt. Dat hebben we in de uitvoering. Voor 1 augustus moet dat klaar zijn. En dat loopt zelfs voor op schema. Dus daar ben ik... Uh, Uiteraard uh, redelijk tevreden over. En hoe is uw plan ontvangen bij de onderwijsinstellingen zelf, zeg maar, die opdeling? Want dit is de MBO raad kijkt van zeg maar even van buitenaf, ja. in grote zin. Hoe is het ja. in intern ontvangen? Intern was dit, uh, wellicht kunt u zich herinneren, de verschillende manifestaties. Op het NOS-journaal ja. geweest, op verschillende plekken geweest. De medewerkers hebben geschreeuwd, letterlijk geschreeuwd... om eigenaarschap, kleinschaligheid, weg uit te grootschalig... en terug weer zelf aan het roer. En waar komt dit van de mbo-raad nou, dan dat kan, ik u uitleggen, dat kan ik u uitleggen. In die eerste maanden dreigde het dus om te vallen. Toen zijn er ook gesprekken gevoerd met andere ROC's... onder andere in Midden-Nederland, Utrecht-Amersfoort en in Amsterdam. En ik kan me voorstellen, en dat, is, dat zie je nu terug in de discussies... die uh, zagen wel kansen om eigenlijk stukken mbo over te nemen... Wat ik toen gezegd heb, is het volgende. Als het kan, wil ik in vijf groepen van scholen kleinschaliger door. En tegelijkertijd, wat we komend jaar met elkaar gaan doen... is kijken hoe we kunnen voorkomen, in ieders belang... dat er verkeerde concurrentie gaat plaatsvinden. Um, die gesprekken die, uh, zijn met Midden-Nederland al gaande. Met uh, Amsterdam uh, pakken we die op vanaf 1 augustus. En ik heb daar tijd voor gevraagd... omdat dat geen zaken zijn die je in een paar maanden mm. kunt regelen... Maar denkt de mbo raad dan uh, dat, dat die gesprekken... en dat, die, dat gedachtegoed van u, dat dat niet een goede koers is? Dat dat gaat... Nee, dat niet, dat niet. Maar wat zij uh, natuurlijk gewild hadden... en dat snap ik wel een beetje, dat we in die afgelopen maanden... ook dit vraagstuk nog getackled hadden. En ik heb daar eerlijk uh, ook naar uh, de heer Van Zijl van de mbo raad aangegeven. 3000 mensen waren onzeker van hun baan. 250 hebben afscheid van moeten nemen. De Rabobank moest het vertrouwen terugkrijgen. Een moloch opsplitsen technisch is ontzettend ingewikkeld. We zijn echt met een team. Dag en nacht, zeven dagen in de week daarmee bezig. Ja. First things first. Eerst de medewerkers helderheid geven. Zorgen dat de bank door wil. Zorgen dat de minister het accordeert. En daarna de zaken die in 2012-13... Uh, ter bespreking want, komen, want die pakken we dan op. Heeft u de minister al even gebeld... van beste Marja... Um Laat die brief maar even zitten. Let er maar niet te veel op. Ik heb uh, zeer frequent, ook gisteren, contact gehad met uh, die minister. We, uh, we voeren ons reddingsplan uit, conform schema. Daar liggen wij op voor. Dus de minister heeft daar een vertrouwen in. Kijkt uiteraard ook kritisch, en dat is ook haar rol. En uh, de Tweede Kamer, idem dito, of op schema liggen. Het feit dat de, uh, de financier, toch de meest kritische... dat is een grote belanghebbende, zit er met uh, 70 miljoen in... dat die vertrouwen uitstraalt naar ons, dat we hierop door kunnen. Het feit dat de vakbonden in alle plannen zijn meegegaan... in de uitwerking is, uh, denk ik, veelzegger. Ja, u bent er zeven dagen per week, 24 uur per dag mee bezig. Maar volgens mij, uh, Tom, is deze meneer ook nog met iets anders ja, bezig. Ja, maar ik toch nog even vragen, vraag. Oh, ja. u, u belt dagelijks met de minister. Nee, ik ik u niet dat de... ik dagelijks uh, bel. Maar gisteren, gisteren heb ik de minister gesproken. Ja. Ja. Heeft u de MBO-raad niet veel gesproken de afgelopen ook, tijd? De heer Van Zijl heb ik frequent contact ja, mee. Maar dat heeft toch niet kunnen weerhouden dat deze brief er is gekomen. Nee, maar kijk, uh, ik snap dat wel. De MBO-raad vertegenwoordigt ook de belangen ook van grotere instellingen. als uh, ROC van Amsterdam en Midden-Nederland. Die hadden liever in een ander tempo deze dingen willen doen. Ik heb in de commissie gezeten die gepleit heeft voor goede concurrentieverhoudingen, goede afspraken maken. Dus ik voel mij ook eigenaar van het vraagstuk dat we dit komend jaar met elkaar goed gaan regelen. En dan toch nog even wat ja, andere, wacht, want u ja. bent ook voorzitter van de Wieler-Unie. De Klopt. Tour de France komt eraan en u wil ontzettend graag vertellen wie de Tour gaat winnen. Oh, dat wil ik altijd uh, vertellen. Ja, hebben dus is heel risicovol. Ik denk dat hem gaat winnen en ik hoop dat Nederland een podiumplek heeft. Uh, heel risicovol natuurlijk om uh, die verwachtingen zo hoog neer te zetten. Met? Nou, Geisink. Robert Geesink uh, op een derde plek zou of fantastisch zijn, en dan denk ik wel... Eens, stel je nou eens voor dat Evans valt en Wiggins niet in vorm is... Uh, zou zomaar een gele trui kunnen zijn. We kunnen ook nog een paar jaar wachten. Vorig jaar zijn we een beetje te onder gegaan ja, en overspannen verwachting. Soms he? zit het mee, soms zit het tegen. Ik vind en, nu dat het een jaar moet worden dat het mee zit. En wie gaat het nog meer goed doen van Nederland? Mollema, en ik hoop dat Poels dus een keer... Uh, nee, niet eens dus een keer een mooie rit in de Alpen <laughs> ja, uh, op. of de Pyreneeën wint. Uh, dus ik uh, verwacht veel succes. Schijnt dit optimisme ook in dat Amaranthus-plan door? Dat... Uh, nou, ik wil er nog wel één ding van zeggen. Nou... Uh, Heel, als het kort. Mag, ja. Heel kort. Wat ik al zei, we hebben zorgen genoeg. Maar wat de organisatie behoefte heeft, ook aan rust en stabiliteit om de zorgen die we nog hebben op te lossen en aan te werken. En ik ben zeer blij met deze betrokkenheid van de MBO-raad. En tegelijkertijd, ja, ja. tegelijkertijd vraag ik, geef ook gewoon tijd en rust, zodat we stap voor stap de dingen kunnen doen die hard nodig zijn. En wat er nodig is, zijn we het overeens. We gooien hier lekker alles door elkaar op één hoop. Meneer Wintels, <hums> dank u wel. Interim bestuurder bij Amarantis en dus ook voorzitter van de wieler die de komende weken zijn kaarten op Robert Geesink zet. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. We gaan het hebben over vragen, adviezen en klachten. Kunt u dagelijks bellen met onze klaaglijn. Ook vandaag werd er ongelooflijk veel gebeld. Luistert u mee naar het resultaat. In het gesprek met Valtek. Tom Valtek, goedemiddag. Ik heb een hele grote klacht. En dat is... Uh, over mijn schoonmoeder. Ja. Die, die gaat zondagavond op vakantie. Ja. En dan mag u het vragen. Aan wie heeft zij gevraagd om naar Schiphol toegebracht te worden? Terwijl wij de finale van de EK net, gaan doen. Dus. Net even onder de finale, natuurlijk. En ja. rijden er ook treinen waar zij woont? Ik heb het geweigerd en zij is nu boos op mij. Oh. Maar ik ben boos op haar dat zij dat aan mij hebt gebracht. Ja, ik, ik vind ook, je schoonmoeder mag je alles vragen... maar om onder de EK-finale naar Schiphol gebracht te worden... dat, dat ja, uh, snap ik, dat het gaat een beetje ver, hè? Mag ik het zeggen? Ja, natuurlijk. Oh, gezellig. Tom van Dek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Uh, dat tica paca van die Spanjaarden, het is het nieuwe kappenacho. Ja, dat is wogelijk. Ja. Dat getik rond de middenzichtel, dat gefrommel, de, midden, de kleine ruimte. Ik word er gek Helemaal van. Helemaal gek van. Ja, ik snap oh, het wel een, een beetje. Bol. Ik uh, wilde even zeggen dat ik het een fantastisch programma vind. Nou, maar. maar het maar, enige ja, maar u, nadeel ja. vind ik dat jullie geloof ik een wedstrijd doen wie het vlugst kan praten. B Dag Tom, het is verschrikkelijk. Wat is er nu weer? Je zou toch impotent zijn van het klagen? Van het klagen? Wie, wie? Ja, ik nog niet hoor, ik hoef het alleen maar aan te horen. Echtjes, je zou impotent worden van het klagen en dan hoor je op de radio een verslaggever met de naam. Ja, zeg het maar. Connie Keese. Ja, het is wat hè. Erg hè. Ja. Dag Tom. Bedankt hè. Dag. Hoi. <telling> Ik heb een klacht over Tom van het Hek. Ik ja, vind mooi. dat Tom van het Hek weg moet. Oh, het brengt geen geluk. Oh, het brengt geen geluk? Nee, de laatste overwinning, wat was dat? Uh, 2005, wening. Het ligt niet aan de fietsers, het ligt aan de, aan de presentator. Ja, en eigenlijk ook het Nederlandse elftal. Ook ja. jouw schuld. Mag niet langzaam, maar jullie kunnen toch wel articuleren. Tom van het Hek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Ik uh, erger mij iedere keer aan het... S uit te spreken. Dat S wordt uitgesproken als een Z. Nieuwsuur. Nieuwsuur. Nieuws, nou, het komt ja. wel zuur door, maar... Uh... Maar het is nieuws. Ja, het is nieuws. nieuws. Uur. Ja, nieuwsuur. Oh, ik wou dat ze daar wat aan konden doen. Dus niet nieuwsuur, maar nee. nieuwsuur. Precies. Tom, u bent de eerste die mij begrijpt. Oké, okay, nou, maar niet de laatste hoor. Wees gerust. Morgen om twee uur, dan gaan de lijnen weer open. Het mediaoverzicht... Jeroen Brinkman is een leugenachtige ruziezoeker, staat in het parool. Die kwalificatie is afkomstig van de Noord-Hollandse statenleden... van Unnik en Nunes, die niet langer met Brinkman willen samenwerken. I'm afraid we have to let you go, lieten ze Brinkman per sms weten. Brinkman was fractievoorzitter van de PVV in Noord-Holland... maar splitste zich in maart van die partij af. Van Unnik en Nunes gingen met Brinkman mee, maar ze hebben er inmiddels genoeg van. Ze zeggen dat Brinkman ondemocratisch is en dat ze buitenspel worden gezet. Brinkman reageert gelaten hierop. Dit zijn uh, mensen met moeilijkheden, zegt hij. Volgens het Britse persbureau Reuters zijn er in Nederland... maar twee mensen die ertoe doen als het gaat om de crisis in de eurozone. Henk en Ingrid. Het persbureau geeft de twee fictieve karakters van PVV-leider Wilders... nu internationale bekendheid. Henk en Ingrid zijn niet gelukkig, zegt Reuters bovendien. Het persbureau meldt dat de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september een spannende strijd zullen worden tussen de pro-Europese middenpartijen en populistische partijen, waar Reuters niet alleen de PVV onderschaart, maar ook de SP. De uitslag van de verkiezingen is volgens de Britten in grote mate afhankelijk van wat er de komende weken gebeurt in Griekenland, in Spanje en mogelijk ook in Italië. Het metrobedrijf van Shanghai heeft nogal wat controverse veroorzaakt, meldt de BBC. Het bedrijf zette een foto van een vrouw in de metro op internet. Ze draagt een erg luchtig jurkje, waardoor haar ondergoed duidelijk zichtbaar is. Het metrobedrijf zette het volgende onderschrift bij de foto: It's not surprising that women get harassed if they dress like this. The accompanying caption reads. Adding het is hard te voorkomen. Perverts, girls, please cherish yourselves. Het is geen verrassing dat vrouwen worden lastiggevallen als ze zich zo kleden. Meent het metrobedrijf. Dus jonge metrogebruikers in Shanghai zijn het hier totaal niet mee eens. It's summer. Girls have to dress lightly. This woman says. The abuse would happen whatever we wear. Another adds. Op sociale media wordt geprotesteerd tegen de opstelling van het metrobedrijf. En zelfs op stations zijn er protesten. Iets wat niet vaak voorkomt in China. Mediamagnaat Rupert Murdoch overweegt zijn bedrijf News Corporation in tweeën te splitsen. Dat meldt wederom de BBC. Het is de bedoeling dat televisie en entertainment worden losgetrokken van print... in de hoop dat televisie en entertainment geen reputatieschade leiden... na de controversies bij Britse kranten van News Corp. News Corp heeft in het verleden berichten over een splitsing ontkend... maar nu wil het bedrijf geen commentaar geven. Beleggers zien dat als een bevestiging en reageren positief. Het aandeel is ruim 7% in waarde gestegen. News Corporation kwam vorig jaar in opspraak door afluisterschandalen. onder meer bij schandaalkrant News of the World. De oud-formule 1-coureur David Coulthard heeft een bijzonder record op zijn naam gezet. Hij is de wereldrecordhouder snelste hole-in-one ooit. Dat schrijft de BNR Nieuwsradio op de website. De professionele golfer Jake Shepard sloeg een zwarte golfbal de lucht in... en aan de schot Coulthard de taak om met zijn Mercedes zonder dak... het balletje met een kleine 200 km per uur op te vangen. Het is toch niet te geloven? Ja, ze hadden hem. Hij was even gelukkig als toen ik een Grand Prix won, zei Coldheart na afloop. Nu iets minder gelukkig, want in Breda hebben twee buurmannen een ruzie beslecht door hun honden in te zetten. Althans, dat meldt Omroep Brabant. Een 52-jarige man kwam bij het uitlaten van zijn twee honden zijn 60-jarige buurman tegen, die zijn Duitse herder bij zich had, en de 60-jarige man liet zijn herder los op de twee andere honden. Ook de mannen zelf vochten met elkaar. De man van 60 is gestoken, had verwondingen aan zijn buik, hij heeft de afgelopen nacht in het ziekenhuis doorgebracht... maar blijkt niet ernstig gewond te zijn. Zijn buurman had lichte verwondingen aan zijn hand. Hij uh, heeft een nacht in de cel geslapen. En hoe het met de honden is, dat is niet duidelijk. Het is één minuut over half zes. Wij gaan naar het nieuws met Mark Visser.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 De Nederlandse staat wacht zich niet aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen die omkwamen na de val van Srebrenica in 1995. De staat gaat daarom in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof in Den Haag. Volgens Defensie hadden de Verenigde Naties de controle over Dutchbed voor, tijdens en na de val van Srebrenica.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 Na lange discussie ging PVV-fractievoorzitter De Graaf... uiteindelijk toch akkoord met een kortere spreektijd. En de toren waarin de Big Ben in Londen hangt... krijgt de naam Elizabeth Tower. Britse Lagerhuis heeft daar in grote meerderheid mee ingestemd... als eerbetoon aan koningin Elizabeth, die dit jaar 60 jaar op de troon zit. De toren heet nu nog de Clock Tower. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer dan Gerrit Hiemstra. Het is mooi weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon. Alleen landinwaarts zijn nog, wat, zijn nog wat wolkenvelden. Vanavond komt vanuit het westen meer bewolking opzetten. En dat is voornamelijk hoge bewolking, behorend bij een warmtefront dat geleidelijk dichterbij komt. Vannacht wordt de bewolking dikker, maar het blijft op de meeste plaatsen wat droog. Het wordt vannacht niet koud, want de temperatuur die blijft steken op 9 tot 14 graden. Morgen begint de dag bewolkt, hier en daar kan wat lichte regen vallen. Morgenmiddag begint het vanuit het westen geleidelijk op te klaren. Het oosten houdt ook smiddags bewolkt weer. En ondanks de bewolking wordt het wel behoorlijk warm, want het wordt 18 graden op de wadden tot 22 in het zuiden van het land. De wind waait uit west tot zuidwest, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Naar morgen knapt het weer op, maar al met al blijft het licht wisselvallig met regelmatig een bui. Donderdag is qua temperaturen een uitschieter. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Daarna iets minder warm met 20 tot 23 graden. ANWB-verkeersinformatie met 37 files, welke opgeteld 128 kilometer. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende files. zo staat een lange file op de A1 richting Amsterdam. Bij knopen Diemen 7 kilometer na een ongeluk. De rechte reis ook is daar dicht. En ook op de A9 Amstelveen richting Diemen is een ongeluk gebeurd bij Bijlmemeer. Er staat inmiddels 3 kilometer. Bij Bijlmemeer is alleen de vluchtstrook open. Verkeer in de regio Amstelveen kan ook het beste omrijden via de de zuidkant van Amsterdam over de A2, de A10 Zuid en dan de A1. En op de A67, Venlo richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Avid Helden. Er staat inmiddels 4 kilometer file. En bij de Avid Helden is de rechterreis ook dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Een groot voordeel van de Volkswagen dealer is juist voordeel.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zeven minuten over half zes. Er komt geen excuses voor de Q-koorts patiënten. Wel komt er een fonds met 10 miljoen euro om slachtoffers financieel te ondersteunen. Dat is het antwoord van het kabinet op een zeer kritisch rapport van de ombudsman. Die vindt dat de overheid te weinig heeft gedaan om mensen te beschermen tegen de Q-koorts. Staatssecretaris Bleker van Landbouw erkent dat het vertrouwen van de burger in de overheid in deze zaak is geschaad. Nou, na het oordeel van, van de ombudsman, uh, op basis van de interviews die hij heeft gehouden... Zegt, uh, is, is het vertrouwen geschaad als gevolg van gebrekkige informatievoorziening... te late informatievoorziening aan het oordeel van de burger... te weinig oog voor het belang van de patiënt in dat hele proces. Dat is een beeld dat het kabinet onderschrijft, daar bent u het mee eens? Dat beeld is een realiteit. En op basis van die realiteit zeggen wij... er is nodig een stap... Een toenadering, een handreiking om met elkaar verder te kunnen. De ombudsman heeft ook gezegd: van eigenlijk zou er een vorm van excuus moeten komen. Nou heb ik u een aantal interviews uh, horen geven. Daar zit dat woord niet in. Wat verhindert u om dat uit te spreken? Ja, excuus. Uh, ik heb het ook gelezen in het rapport van de ombudsman heeft iets persoonlijks hè? een persoonlijke relatie. Uh, We hebben eerder vastgesteld dat er een aantal tekortkomingen zijn geweest. Die hebben wij ook uh, onderschreven. En dan. Zeg ik van wij herkennen dat daar. Uh, wij herkennen dat beeld, wij erkennen ook, uh, dan zeggen, de gevoelens van, uh, van, van, van de mensen. En daar volgt een daad op, namelijk. Maar geen verbale uiting van excuus. Nee, de, de, ja, is dat een juridische het, kwestie of Nee, hoe dus is het, is het juridische dat? is een juridische kwestie, maar dat is ook iets. Wat, wat is de overheid waarin blijkt dat de overheid de burgers respecteert? Dat is door daden te stellen. En wij stellen een daad door een week nadat het ombudsmanrapport er is... te zeggen, dient wat ons betreft een onafhankelijke stichting... met name in het Brabantse land, in Brabant, te vestigen. Te komen met goede mensen in het bestuur... in goed overleg met de patiëntenverenigingen te formeren... die 10 miljoen beschikbaar krijgt... om de mensen te begeleiden, te ondersteunen... op allerlei manieren die nodig is om met het leven verder te kunnen. Mensen die nog steeds te maken hebben met de gevolgen van de q koorts die zouden ook kunnen denken... Ja, een excuus zit er niet in. Ze dumpen een zak geld en dat is het dan. Nee, dat zou men kunnen denken. Ik heb vast de vaste overtuiging dat men dat niet gaat denken. Wij, uh, wij hebben oog voor het beeld zoals dat door de ombudsman is geschetst... waar het gaat om de gevoelens die mensen hebben. We hebben oog voor laat zeggen, ook de gevolgen die mensen... Uh, hebben opgetekend van de Q-coords-epidemie. En wij zeggen, daar laten we het niet bij. Wij laten het niet bij begrip. Maar wij maken een werkelijke stap, mevrouw Schippers en ik... door ook een daad te stellen... en uh, werkelijke ondersteuning voor de mensen mogelijk te maken. Dat moet dan via een fonds. En daar wordt 10 miljoen euro in gestopt. Wat kan daarmee gedaan worden? Nou, er zijn allerlei mogelijkheden denkbaar. Uh, maar daar wil ik niet eens op vooruit lopen. Laat dat nu. Aan de mensen zelf, aan die Stichting over om daar invulling uh, aan te geven. Ik denk dat de overheid heeft een belangrijke stap gezet. We vinden dat er iets moet gebeuren voor deze groep. Uh, we formeren zo'n stichting. En de verdere invulling is ook een zaak van de betrokkenen uh, bij deze materie. Dat zei uh, demissionair staatssecretaris Henk Bleker. Hans Andring, ga sprak met hem. We gaan het hebben over de drukte in het luchtruim boven ons, want die neemt al maar toe. Vooral in Europa is dat een groot probleem en daarom zijn in Rome 300 vertegenwoordigers van de luchtverkeersleiders uit de hele wereld bij elkaar. Nederlander Paul Riemens is de bestuursvoorzitter van de internationale organisatie van de luchtverkeersleiders. Riems, Riemens, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, ik lees steeds, het is crisis, dus het is een beetje rustiger in het luchtruim, maar dat is dus niet zo. Nou, het, is, het is crisis in Europa, om het uh, zo maar eens te zeggen, maar de verschillende regio's in de wereld, met name het Verre Oosten, is uh, de groei van de luchtvaart uh, behoorlijk, kan ik u zeggen. En um, uw organisatie luidt een klein beetje de alarmbel, uh, dat zullen ze redelijk op tijd doen, of is het eigenlijk nu al uh, gevaarlijk met allerlei bijna-crashes en bijna-ongelukken? Nou, de, de afgelopen dagen hebben wij uitvoerig met elkaar uh, uh, gesproken. En het is uh, niet uh, primair uh, de veiligheid die uh, ter discussie staat. Het is zo dat uh, alle luchtverkeersleidingsorganisaties over de hele wereld uh, de handen ineens slaan om uh, de mondiale uh, vraag naar uh, luchtvaart uh, te adresseren. Als u bedenkt dat uh, luchtvaartmaatschappijen uh, luchthavens uh, samen met de verkeersleiding de, de luchtvaartinfrastructuur uh, vormgeven en je ziet de groei in het Verre Oosten, in Zuid-Amerika en in het Midden-Oosten... dan zie je dat, dat de groei van capaciteit met betrekking tot de luchtverkeersleiding... geen gelijke tred houdt met de groei van, van luchtvaartmaatschappijen. En dat er dus oplossingen gezocht moeten worden die op mondiaal niveau zich afspelen. En betekent dat dan dat we van allerlei kleine luchtverkeersclubjes... Zeg maar, naar hele grote continentale luchtverkeersclubs moeten? Ah, was het maar zo makkelijk. Uh, de de oplossingen voor complexe problemen zitten over het algemeen in meerdere hoeken en gaten. Uh, elke regio uh, is anders. Afrika heeft een, een totale andere uh, karak, karaktertrek dan bijvoorbeeld de Verre Oosten. Als we kijken naar het Midden-Oosten zien we uh, uh, luchtvaartmaatschappijen enorme groei doormaken. Iedereen kent natuurlijk de luchthaven Dubai waar deze groei plaatsvindt. Dat is een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld Afrika of in dit geval in Europa. Ja, het is druk boven, er moet meer coördinatie komen. Wil dat zeggen dat er gevaarlijke situaties ontstaan, te vaak? Nee, wat je, wat je ziet is dat elke luchtver luchtverkeersleidingsorganisatie eigenlijk een soort kraam in handen heeft. En op het moment dat er te veel luchtverkeer komt en daarmee niet de veiligheid wordt gewaarborgd dat de kraan langzamerhand dichtgedraaid wordt... en dat er gewoon minder vliegtuigen worden toegelaten in het luchtruim. Dus de veiligheid is hier eigenlijk uh, uh, niet uh, de, zeggen, het probleem. We praten echt over bijvoorbeeld in Europa... over de, de fragmentatie van de verkeersleidingsorganisatie. Daar is consolidatie van dat soort bedrijven. Het is wel van groot belang. De Europese Commissie is daar ook met name mee bezig. Maar daar krijg je, je toch niet meer lucht door? Ik bedoel, daar krijg je toch niet meer ruimte door? Maar je moet je voorstellen dat als we naar Europa kijken, dan heeft elk land zijn eigen luchtverkeersleidingsorganisatie. Zijn eigen optimale luchtruim. Maar op het moment dat u bijvoorbeeld van Genève naar Amsterdam vliegt, dan zou u hopen dat u als luchtvaartmaatschappij een rechte lijn vliegt. Als u in de praktijk kijkt, dan maakt het vliegtuig continu bochten. Hetzij over landsgrenzen om daar omheen te vliegen. Hetzij om militaire gebieden te vliegen. Het is allemaal zwaar gefragmenteerd. En absoluut noodzakelijk, zeker als we kijken naar CO2-vraagstukken, brandstofvraagstukken... om op dat gebied gewoon voortgang te maken in Europa. Eh, we hebben toch ook eurocontrol, bijvoorbeeld in Limburg. Gaat dat daar dan niet over? Eurocontrol is, eh, net als eh, de Nederlandse luchtverkeersleiding, een organisatie. Eurocontrol is in de 70e jaren van de grond getrokken... en heeft een stuk luchtruim van Duitsland en Benelux eh, onder haar beheer gekregen... En heeft daar, binnen dat luchtruim, een bepaald product geleverd. Nou, voor de vraagstukken die er nu liggen, is verregaande consolidatie noodzakelijk. En het totaal herontwerpen van het luchtruim, absoluut een noodzaak om de vraag van het luchtverkeer. En dat is niet alleen maar meer capaciteit, maar dat is ook gewoon dat er minder brandstof uh, verbrand hoeft te worden hmm. om dezelfde vlucht uit te voeren. Het doet een beetje denken aan de discussie die er uh, economisch ook over Europa is. Hè? Meer integratie, meer samenwerken. Waarom gebeurt dat dan uh, niet in het luchtruim? Ik bedoel, waar zit het bij u op vast? Nou, het, het bijzondere is eigenlijk als ik, als ik de hele discussie in, inderdaad in de financiële sector bekijk... Uh, of het macro-economische, en ik lees de kranten... dan zie ik uh, dezelfde patronen als bij de luchtverkeersleiding. En, en een belangrijk fundament uh, daarin is... dat de verschillende landen uiteindelijk hun uh, autonomie willen behouden. Nou, en dat zijn dan de regeringen, want die gaan er uiteindelijk over, hè? Over de luchtverkeersleiders. Ja, de, de, de meeste landen hebben een, een, een verkeersleiding... die of uh, onderdeel uitmaakt van, uh, van de staat... of op afstand geplaatst is... Uh, maar wel in directe invloed van, uh, van de staat. En het luchtruim uh, als, als, we zeggen, als, als object. Uh, wordt bezet door de, door de staat en wordt gebruikt door de luchtverkeersleidingsorganisatie. Paul Riemens, bestuursvoorzitter van de Internationale Organisatie van Luchtverkeersleiders. Dank. Oké, okay, dank u wel. De mix van nieuws en Sport. Mm -hmm. oh, na, na, ja. de Radio 1 sportzomer. Then what will I think? Will I stay? But rather I get away. I'm scared that yeah. I won't find a. Yeah yeah And if I could van het nummer van... En dit kwam uit naar aanleiding van een reclame voor een telefoniebedrijf zo'n vijf jaar geleden. We gaan het hebben over aan de lijn. Want ouders die hun kind van school halen om een dagje eerder op de vakantie te gaan... overtreden de leerplichtwet. Het ministerie van Onderwijs dreigt ouders die zich niet aan de schooltijden houden... met boetes die op kunnen gaan lopen tot 3.900 euro. U kunt gratis bellen met 0800 1121 of stemt u op onze website radio1.nl. Vindt u het missen van een schooldag een probleem waar streng tegen opgetreden moet worden... Of Denkt u, wat een gezeur. Kinderen mogen best een dagje eerder van school. Geef uw mening dus, bellen ons 0800 112. We horen het graag na half zeven in Aan de Lijn. De hele trucendoos gaat open, beloofde de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. Want ook daar probeerde de PVV vandaag met vertragingstactieken... de besluitvorming over het Europees noodfonds te frustreren. Negen uur spreektijd had de fractie aangevraagd. Het werd een uurtje. De fractie legt zich erbij neer en dus zal de Eerste Kamer vanavond nog instemmen met het noodfonds. Verslag van Michiel Breedveld. PVV-leider Wilders zet in de Tweede Kamer de toon bij de besluitvorming... over deelname aan het Europees noodfonds ESF. Een rechtszaak, hoofdelijke stemming en een verzoek... om de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal bijeen te roepen. Een gezamenlijke zitting van de Eerste en Tweede Kamer. Alles is geoorloofd om dit voorstel tegen te houden, betoogt Wilders. Ja, ik vind het geoorloofd om inderdaad parlementaire obstructie te plegen... te zorgen dat het vertraagd wordt... om te zorgen dat asociale maatregelen van het kabinet niet doorgang vinden... Als wij niet tot het uiterste zouden gaan om op te komen voor de Nederlandse soevereiniteit. En vandaag probeert de PVV-fractie in de Eerste Kamer hetzelfde. Fractievoorzitter Machiel de Graaf erkent dat hij niet de illusie heeft dat hij het besluit nog kan tegenhouden. Zoals de heer Wilders al zei, het is, alles is geoorloofd, daarom ook die Verenigde Vergadering. Die komt uh, bij een in gevallen van bijvoorbeeld een oorlog of troonsoverdracht. Maar we gaan hier wel dus een heel groot deel van onze soevereiniteit overdragen. En dat is echt een hele grove schande. En de elite vindt het prima, terwijl meer dan 70% van de bevolking zegt nee, dit willen we niet. Obstructie dus aandacht vragen. In de Tweede Kamer was men nog verrast, verontwaardigd zelfs. Kamervoorzitter Gerdy Verbeet wilde niet ingrijpen om de ellenlange spreektijden... in de debatten over het eigen risico en de AOW in te perken. Maar vandaag, in de Eerste Kamer, wordt vooral nuchter gereageerd. Eerst doet de PVV het voorstel de zaak nog eens in de commissie te bespreken. Nou, dat voorstel wordt zakelijk verworpen. We willen degenen die voor dit ordevoorstel zijn gaan staan... Dat uh, zijn de fracties van de PVV en uh, de Partij voor de Dieren... en alle overige fracties met afwezigheid van de OSF zijn daar tegen... waarbij het ordevoorstel is verworpen. Niet voor één gat te vangen doet de PVV-fractievoorzitter... Margiel de Graaf een nieuwe poging. En daarom doe ik hierbij een ordevoorstel om het debat uit te stellen... tot na 12 september. En Daar zou ik graag een hoofdelijke stemming over willen. Komt u wezen op hetzelfde neer, hè? Want, uh... Maar vooruit, er wordt toch gestemd, hoofdelijk... Maar de uitkomst laat zich raden. Uh, voor het voorstel hebben gestemd 11 leden tegen 57... waarmee het voorstel is verworpen. Vandaag dus behandeling. En als het aan de PVV ligt, gaat dat lang duren. Heel erg lang. Nou, daar denkt de Kamervoorzitter Fred de Graaf heel anders over. Uh, geachte leden, uh, door een van de fracties is voor twee sprekers... in deze eerste termijn een spreektijd van 535 minuten aangevraagd. Dat betreft de PVV, zoals u begrijpt. Dat is bijna negen uur en dat lijkt mij niet te passen binnen de gebruiken van deze Kamer... en afspraken die binnen het college van senioren over spreektijden zijn gemaakt. Twee keer dertig minuten is meer dan voldoende, oordeelt de voorzitter van de Eerste Kamer. En de overgrote meerderheid steunt hem daarin. Uh, ik ben bang dat de verzoeken om uh, ellenlange spreektijd omgekeerd evenredig is aan de kwaliteit van de inbreng. Dit is een democratie. Iedereen moet hier het woord kunnen voeren maar we moeten ook allemaal op een normaal tijdstip naar huis kunnen... en morgen weer gewoon aan het werk. Het gaat hier niet over de vraag of er spreektijd is. Het gaat hier over de vraag of een procedure kan worden gebruikt... om een politiek doel te bereiken, namelijk over de verkiezingen heen te tillen. Het dreigt op een principiële strijd uit te draaien. PVV-senator Marcel de Graaf. Het kan toch niet zo zijn, meneer de voorzitter, dat een meerderheid in dit huis de minderheid monddood kan maken. Maar een dringend beroep op de redelijkheid lijkt te werken. De PVV vraagt vijf minuten schorsing om te overleggen... Maar zelfs daarin gunt de Eerste Kamervoorzitter de PVV weinig ruimte. Nee, geen schorsing, de zaak is beslecht. De SP moet de hulp schieten. Ik doe een dringend beroep op u. Voor de verhoudingen in deze Kamer ja. om twee minuten te schorsen. Meneer Reuter, dat zal ik doen. Uh, uh, uh, alleen dat doe ik dan in de hoop en de veronderstelling... dat het ook iets oplevert. Ik schors de verhouding voor twee minuten. Na uh, Ampel peraad... Uh, zijn we tot de con conclusie gekomen dat wij uh, denken... Uh, met twee keer een half uur uh, uit de voeten te kunnen. Uh, weliswaar heel beknopt en heel kernachtig moeten we dan de dingen gaan zeggen. Maar we denken dat, we dan, dat, dan, dat dat dan wel gaat lukken. Vanavond besluit dus ook de Eerste Kamer tot deelname... in het Europees noodfonds. Eerste inleg, 5 miljard euro. En in gevallen van nood staat Nederland voor nog eens 35 miljard garant. Het Radio 1 kort over overzicht. Ricky Bertens beleefde een bijzonder debuut op Wimbledon. In amper een uur won ze met 6-3 en 6-0 van de Tsjechische Lucie Safarova. Dat is de nummer 22 van de wereld. Bertens verraste zichzelf met haar prestatie. Ja, dat denk ik wel. Ik wist ook niet. Ik had weinig vertrouwen in dat ik eigenlijk goed op gas kon spelen. En ook de afgelopen dagen met trainen ging het eigenlijk helemaal niet goed. Ik sloeg weinig ballen in en had er ook weinig vertrouwen in. Maar toch begon ik goed aan deze wedstrijd. En de eerste breakpoint die zat er gelijk goed op. En uh, vanuit toen had ik heel veel vertrouwen, ja. En daarna kwam Serena Williams op de baan. Mark Brasser, jij hebt naar die wedstrijd zitten kijken. Is die inmiddels afgelopen? Die wedstrijd is inmiddels afgelopen jaar. Ze heeft gewonnen van Strikova uit Tsjechië. Vrij makkelijke overwinning mag je zeggen voor Serena Williams. 6-2 en 6-4. Ja en de volgende partij die staat er alweer op. Of die gaat bijna beginnen. En dat is de partij van Robin Haase. Hij speelt tegen de Argentijnen Juan Martín Del Potro. Speler uit de top 10 van de wereld. Loodzware eerste ronde natuurlijk voor Robin Haase. Maar goed dat dachten we bij Kiki Bertens ook. Die speelde vrij uit. En, en ja, dat leidde tot het resultaat wat we net gehoord hebben. Misschien dat Haase hetzelfde kan gaan doen. Maar Mark, in het vrouwentoernooi zijn die verrassingen over het algemeen... ...liggen toch iets meer voor de hand, laten wij het toch realistisch zijn. Normaal gesproken gaat hem dit niet lukken, hè? Normaal gesproken, dat bestaat niet in het tennis, Tom. Nee, dat is, uh, nee, nee dat, natuurlijk. Het is een zware loting. Dat is waar. Aan de andere kant kun je zeggen dat uh, Del Potro... met zijn grote, uh, zware lichaam niet echt een speler is van het gras. Hij heeft hier wel een keer de vierde ronde gehaald... maar dat is eigenlijk uh, zijn uh, beste resultaat. Ja, als Hazen goed serveert, daar zal heel veel van afhangen. En als hij uh, Del Potro onder druk kan zetten... als hij hem kan laten lopen op die baseline... Ja, dan, dan, dan, dan heeft hij wel een kans, toch? Het is gras, hè. Daarin worden de verschillen ja, worden wel wat, wat kleiner onderling. Haas heeft in een keer gespeeld tegen Nadal vijf sets. Hij heeft in een keer gespeeld tegen Leighton Hewitt. haalde niet vijf sets. Hij verloor beide keren weliswaar. Maar hij zit er, hij zit er uh, dicht tegenaan. Het, het enige probleem wat er wel is... is ja, dat Haas weinig uh, wedstrijden in de benen heeft. Halle eerste ronde verloren. Rosmalen eerste ronde verloren. Een zeer pover optreden in, in Rosmalen. Dus ja, het, het, het, het is afwachten. Hij heeft nog wel gedubbeld in Rosmalen. Een paar wedstrijdjes gespeeld. Speelt, maar ja, weinig, weinig graservaring. Maar dat geldt ook voor Dolpotro. Potro, die, ook, die helemaal geen graswedstrijden uh, heeft gespeeld. Het demonstratiewedstrijd hier natuurlijk wel veel getraind heeft. Maar Prezet. niet echt veel wedstrijden heeft gespeeld op gras. Dus het is afwachten. Wij wachten af en jij volgt het voor ons daar. Mark Brasser vanaf Wimbledon. En dan nog een bericht over het wielrennen. Want Robert Geesink doet toch mee aan de wegwedstrijd op de Olympische Spelen. Geesink wilde aanvankelijk niet meedoen, omdat hij het parcours niet geschikt vond. Maar daar komt hij op terug. Ja, ik denk dat ik uh, nog altijd voor een ploeg, uh, en dat heb ik ook direct al aangegeven, gewoon van waarde kan zijn om voor een, uh, een ander uh, werk te doen. Want ik denk uh, dat ik in een hele lange zware koers altijd wel uh, bij de betere bij de blijf. zeg maar. En naast Geesink gaan ook Langeveld, Boom, Terpstra en Westra naar Londen voor de Spelen. Daarmee komt een eind aan dit uur van de Sportzomer. In het volgende uur straks ook aan de lijn kunt u meepraten over uh, ouders die hun kinderen vroeger van school halen. En uh, ja, daar kun je een hoge boete voor krijgen. Is dat nou goed of is het niet goed? Het gaat dus om spijbelen om eerder op vakantie te gaan. Ja, de stelling luidt de hoge boetes voor vakantie spijbelen zijn terecht. Er is al redelijk wat gestemd en de meeste mensen zijn het daar uh, tot nu toe mee eens. U kunt bellen na half zeven aan de lijn. Tot zo.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 gedreven resultaat. Kies ook voor Luzac College of Lyceum. Kijk op luzac.nl en maak vandaag nog een afspraak. Dit is Radio 1.